Hollands glorie. Kameraden, het, het antwoord van de directie is binnen. Ik zal het jullie voorlezen. De directie van de NV Kwel en van Munster heeft van uw protesten goede nota genomen. Aan de onderhavige punten zal met meeste spoed aandacht worden geschonken. Zij verzoekt echter dringend de bemanning van genoemde schepen hun kalmte te bewaren tot de directie met haar onderzoek gereed zal zijn en de dienst zonder stoornis te blijven uitoefenen. Dat is een antwoord! het is noodzakelijk dat wij ons hierover beraden. De vergadering wordt voortgezet, er moeten besluiten worden genomen. Willen jullie allemaal weer naar de achterzaal teruggaan? Ja, dat is goed. Nou, uh, Ik ga er niet meer naartoe, met Naar het machteloze gebalk. Een jammerlijke vertoning. Beste jongens, zeker. Aan boord van een schip of aan de touwen. Maar dit gedoe is een kutte de buffels te mislezen. Laten we die tafel in de hoek gaan. Er zitten nog meer op hebben jullie ook geen zin meer om dat naar te luisteren? Wat haalt dat nou uit? Alles is al bekeken door meneer Kwell. Hij zal aandacht schenken, de vergadering gaat zich beraden. Maar voor ze tot besluiten komen, zitten wij al hier op zee en trekt meneer Kwel eruit langs de Dimmer, een rondje voor de tafel. Eh, dit is stuurman Wandelaar van de Jan van Gent. Hallo. Meester Bevers van de Idera. Boer, tweede van de Stormvogel en stuurman Bikkers, ook van de Stormvogel. Oh, ja. Nou, kapitein van der Gast, ken je? En kapitein Zuurbeke ook? Kom erbij zitten. We zijn onder elkaar. Behalve dat mannetje daar. Lijkt me vast geen zeeman. Nee, een gestrande handelsreiziger, als je het mij vraagt. Timmer, zet er van mij een gelijke rondje bij. gebeurt ook niet alle dagen dat je met veertien collega's onder één dag zit. Nee, dat zeker niet. En daarom vind ik dat wij als officieres moeten overleggen wat ons nou te doen staat... Of nemen die heren die loonsverlaging en die voedingsregeling zomaar, zonder meer? Tja, dan hebben immers toch niks tegen wat we nou, nou, we zouden naar een andere maatschappij kunnen gaan. Buitenkwal zijn er nog vier: Meulemans in Vlissingen, derde, de Maasluis, Nationale, Heimuiden, de Kiers op de Schelling. Jawel, maar daarvan vaart alleen de Nationaal op het diepe water. Nou ja, de rest zijn alleen maar in- en uitbrengers. In dat brugge daar moet je ook maar voor voelen als je al je leven op de lange deining hebt gezeten. Oh. Bovendien, ze breien hun vloot zo langzaam uit dat er voorlopig geen gat te vinden is voor een officier. En zeker voor geen kaptein. Las maar! Boah, nog een rondje voor mij, hè? Ah, heren, ik kom hier even zitten. Dat zou ik niet doen, want we zijn niet van je gezeven gediend. Als je je bek dicht houdt, dan kun je een borrel krijgen, maar anders... Oh, neem me niet kwalijk, heren. Ik dacht dat ik als collega... Collega? Mijn neus. Dat jij je eigen van boord gestoken hebt, moet je zelf weten. Maar nou je met je rode vechafkwas hond loopt, hoef je ons geen collega's meer te noemen. Wij moeten dat kleurtje niet. Hoe komen jullie er toch bij dat ik er betaald zou worden voor dit werk? Geen cent. Ik doe het alleen maar omdat ik jullie wil helpen. ...omdat ik heb leren inzien Maak dat... dat je tante wijs. Je zal van vernoppels de havens afschouwen met dat koffertje. Je vrouw en kinderen vreten zeker papier. Geen cent, zeg ik jullie. Ik moet mijn brood verdienen als loodgieter. Nergens kom ik meer in. Ja, smeren nog maar, wil je? Opgelazen. Nou, nou. Hey, luister nou eens. Zouden we nou niet door een gezamenlijk protest... ...of door eens bij die meneer Kruil op visite te gaan? Geloof me nou, je doet niks tegen die dingen... ...of je moet je bootje pakken. En dat mag voor jongens snuiters die geen gezin hebben niet zo zijn... Maar voor ons is het een onmogelijkheid. Ja, dan in vredesnaam maar voor een paar centen minder vaar. Of zij zijn we onder elkaar en dat is toch de hoofdzak. Wat we daar met het schaft uitvoeren, komt meneer wel niet te weten, ja. Of hij zou moeten zwemmen. Ja. Ja, ja, het is mogelijk dat het voor u moeilijker is dan voor ons, maar... Eh, en ik weet niet hoe Wandelaar erover denkt. Ik voor mij zou liever honger lijden dan me bij mijn volle bewustzijn door die ploer te laten uitkleden. Ik denk er ongeveer net zo over. Al ben ik ook getrouwd en met een kind in de wieg. Kijk. Ja, eh... Die zet manier dat is voor mij. Als ik jong was, zoals Bikkers hier en ongetrouwd... dan zou ik ook liever de benen nemen. Dan weet je, heer, het zit hem in onze hond vastheid. Just. Bedankt, eh, Wanderlei. <laughs> Daar ga je. Dankjes. Op de bevrijding van de sleepvaart. <laughs> Verdomd jongen, ik doe mee. Op de bevrijding van de sleepvaart. De bevrijding van de uitzuigers. En de dood aan de bloedhond. Je hebt gelijk, zeer bier. Als ook wel ons nog strakker de duim hoeven aandraaien... Ik geloof dat we toch nog zouden blijven varen. Wees eerlijk. We hebben als we zo op onze schuit zit... ...als schipper naar schot... ...toch wel eens het gevoel dat we geld toe krijgen. Goed zo. Sleepvaart is heerlijke vaart, broer. Geld is de wal. De wal... Wat er nog aan toe. We zijn nog geen dameskansje. Sleepersleven is een verdomd hard leven. Harder dan bij de grote vaart. We mogen er dan mee in onze schik zijn... Maar stel je voor dat een ieder met plezier in zijn werk zich zal laten uitzuigen. Dat is allemaal goed en wel, maar we komen er geen spat verder mee. Onze vrouwen zitten met een weekbrief die een kwart minder opbrengt dan ze gewend zijn... en dan gaat ons dikker er ook nog af. Die jongens hier, die kunnen naar de Grote Vaart gaan als ze daar zin in hebben. Maar wat doen wij? De Grote Vaart? Dacht je dat ze bij de Grote Vaart terecht kon? Dat Kom nou. Niet zo. Waarom zouden we niet bij de Grote Vaart terecht kunnen? Weet je dat er niet? Ik niet. Nee, ik ook niet. Hoe zit dat dan? Nou... Zeeslepers-officieren worden bij de grote vaart niet toegelaten omdat er een wet bestaat dat zeedagen gemaakt aan boord van zeesleepboten niet geldig zijn voor het praktijkgedeelte van de tweede stuurliede-examens bij de grote stoom. Ja, dat is, dat is, dat is Die wet is natuurlijk nonsens, want nergens leer je de praktijk zo goed. Als juist op een sleeboot. Ja, ja, en wilt u daarmee zeggen dat onze praktijk onvoldoende is om als tweede stuurman op een vrachtschuit te varen? Ja, wij die kasten van een paar duizend ton leeg en stuurloos van het ene eind van de aarde naar het andere sluren, worden ongeschikt verklaard om een vrachtbraam van een handvol tonnen van Amsterdam of Londen te varen. Ja, maar, maar dat is toch godsgeklaard schandaal? Wij! die dokken, molen, sluisdeuren behouden overbrengen... tot aan de andere kant van Zuid-Amerika toe... wij zijn volgens de wet onbekwaam... om het stuurwieltje van een luxe stobertje vast te houden. We mochten niet brokken maken. En wie denk je... heeft die lekkere wet op ons dak geschoven, hè? Wie denk je heeft de kamer omgekocht... met behulp van de zware geldpieten uit Rotterdam... die ik je stuk voor stuk zou kunnen noemen... om die wet erdoor gejaagd te krijgen? Ik mag verrekken als ik het voor me kan houden, jongens. Diezelfde ben ik wel. Die ons nou met huid en haar voor een habakaat heeft opgekomen. Ah, ja, nou, je ja. ge liegt het, het verdomme ik te geloven. Zo'n man kan de kamer door het omkopen, ze een je Franse douane daar. Ik zal doodvallen als hij niet waar is. Zeg op uur ze waar of niet. De zuivere waarheid. Een tijd terug toen de schippers en stuurlieden bij Kwel wegliepen. Omdat ze zijn uitzuigerij niet langer namen. Precies. Toen die razende opkomst begon, toen er geen volk genoeg bij elkaar te gaaien was. Toen ze bij de koopvaardij maar wat happig op ons waren. Goud hebben ze ons geboden. Alle kapiteins liepen weg bij Kwel. En niet alleen bij Kwel, bij de anderen ook, al was het daar niet zo bar. Maar die anderen zijn lang niet zo goochem geweest als Kwel. De anderen, zoals van Münster, hebben de toestanden aan boord verbeterd. Betere lonen, betere logies, beter vreten en dat kostte een sloot geld. Daarom zijn zo kleine mannetjes gebleven en daarom is Van Munster kapot gegaan. Maar ben ik wel, maar slimmer. Die heeft het met de rijke bullen uit Rotterdam van de werven, van de steenkool en van de fabrieken maar wat goed bekeken. Die heeft een of andere in ons heilige onomkoopbare volksvertegenwoordiging, met goede harde gullens gestopt. En die wet ging er door als een kogel door een pond boter. Ja, nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Dank. En daar stonden we... De heer Zeelaar met een bek vol tanden en onze poten zo machteloos als de klauwen van een pasgeboren kind. Hé, hey, jij daar. Het volgende rondje is voor mij. Mannen, jullie mogen te oud, te laf of te beroerd zijn om die meneer de doodsteek te geven. Ik heb vijf jaar met die ploet geconcurreerd. Ik heb Meijer met de markt de lucht in zien vliegen. Ik heb de oude van Münster gekend als mijn vader en meer aan hem te danken als aan mijn vader. Ik heb jullie mijn kinderen als getuigen. Dat ik zweer geen mijl meer te zullen varen onder de bloedvlag van die Satan... zonder te vloeien aan zijn graf. Iedere slag van de schroef van mijn schuit zal een klap op zijn schurftige hersens wezen. Ieder commando dat ik geef zal het voordienen om hem naar de hel te jagen waar hij thuis hoort. Wie zuipt mij op de marteldood van Loederkwel? Daar gaat-ie! Daar ga je, wandelaar, op de moord van Loederkwel! Hou je bedaard, vinkers. Morgen heb je er spijt van. God houdt zijn mannetjes aan hun woord. Pracht, jongens. Pracht, jongens. Met zulke is de sleepvaart groot geworden. En als die stokneus eenmaal schipper zijn... moet ik wel dan maar maken dat hij wegkomt. Ze varen dan dwars door zo'n koren ribberkast... ...al moet de schuit erbij op zijn kant. Timmer! Volgende rondje van schipper van de gast. De verdommeling van de stormvogel. Hij kan me dan voorschrijven wat ik moet wat hè? ...maar wat ik zal zuipen, dat zal ik zelf uitmaken. Goed, Zo, ben je er eindelijk. Uh, Meid, dat... Nee, nee, nee, nou niet, Sofie. Nee. Nou niet. Ach, je warm van de dranklucht. Uh, nee, je moet begrijpen. Oh, ik begrijp het, hoor. Waar ben je er vannacht geweest? Oh, yes. Aan boord van de Jan van Gent. Met Shemunov en Sturman Bikkers. Het uh, komt allemaal door die ploert van een kwel. Mm. Gaan we naar je nest zwabber, je roes uitslaan. het vergeef me. Ik heb niks te vergeven. Oh jawel, dat heb je wel. Nee, nee, ik niet. Maar ik hoop dat het kwelletje vergeeft. Interessant. Van de gast, Simonov, Wandelaar, Bevers, Zuurbier. Veertien offsieren. Hoe kwamen die zo bij elkaar? Na de pauze zijn ze niet meer teruggegaan naar de vergadering. En het leek me nuttiger om af te luisteren wat de heren officieren te zeggen hadden dan aan het geswetst te horen van het lagerpersoneel. Heel juist. Hm. Wie zuipt er mee op de Marteldood van Loeder Kwel? Ja, ja, dat zei die jonge stuurman Wandelaar. Dat zal de heer Kwell bijzonder interesseren. Ze hebben hier niet herkend nemen kan? Nee, want dan zou ik hier nou niet zitten. Ze dachten dat ik een handelsreiziger was... en waarom zou zo iemand af en toe niet eens een notitie maken? Bovendien, op het laatst waren ze zo dronken... dat ze nergens erg meer in hadden. Een bijzonder waardevol rapport, lijkt me. Meneer Kwel zal je zijn waardering zeker niet onthouden. Nou, dat hoop ik dan maar. Kom morgen om dezelfde tijd terug, dan weet ik erover meer. Is het onze mening... dat u blijkens uw uitladingen van recente datum... Ongeschikt bent om het bevel te voeren op een bodem van de Verenigde Floten. Wat? Weshalve wij u door deze kennis geven dat u met ingang van de komende maand uit de dienst bij de NVC-sleepvaartmaatschappij Kwel en van Münster zijt ontslagen. Ontslagen? Ontslagen. Dat is niet te geloven. Nee, daarvan de flauwe kul natuurlijk. En die brief dan? Ach, wat. Ik, de beste stuurman van de vloot... en die, die zou ze de zak geven. Ach, nee. Dat is natuurlijk een vergissing. Het is een lafdreigement van die meneer Kwel. Weet je wat? Ik, uh, ik ga naar Rotterdam... en als ik daar mijn excuses aanbiedt, dan komt alles wel weer in orde. Oh, nou, nou, kom naar mij niet, Geline. Ben je gek? Is toch allemaal maar flauwekul? Je moet die kielers kennen. Nou, kom op, meid. Nou, nou, nou kom dan, Nelly. bedaar nou maar. Kop op, meid, kop. Ik, eh, ik ga morgen naar Rotterdam. Nee, vandaag nog. Nou, meid, dan hoop met het gehuil op balk. Over een dag of wat moet de Jan weer varen. Laten we naar nou de paar uur die we nog hebben. He? Nou, hier, droog je, je gezicht maar. Af. Hier, hier. Hier heb je de handdoek. Nee, nee, niet die spoede kopjes. Nou, deze dan. Zo, ja. hè? Lach eens tegen Duimpie. Zo, zelfs is het beter. Is dat en Jan Leijl ook de vroege morgen. Nou, ga je een rustig barentje helpen, dan ga ik naar Rotterdam. Ja, maar die, die, die reis, die is zo duur. Ja, meid, ik weet het, maar... dat is nou de manier waarop meneer Kwel zijn zondaars boete laat betalen. Nee, meneer Wandelaar. u hoeft mij die brief niet te laten lezen. Ik ben van de inhoud op de hoogte... De directie heeft inderdaad besloten u te ontslaan... ...wegens verdergaand wangedrag en opruiende uitlatingen. Maar hoe komt de directie dan op? Maar het? mijn beste meneer Wandelaar neemt u ons niet kwalijk. Ja, meneer Gria, snel kwalijk. Zo. Nou, dan zullen wij u even voorlezen wat wij u kwalijk nemen. Eens even zien. Ja, yeah. hier, dossier, Wandelaar, je. Yeah. Hier heb ik het. Hoort eerst meneer Wandelaar. Zou u de goedheid willen hebben mij even mee te delen of het correct is dat u op zaterdagavond jongstleden in de lokaliteit van de heer Kaat Timmer aan de Molenstraat de Gemeente het volgende hebt uitgeroepen. Ik heb jullie als getuigen dat ik zweer geen mijl meer te zullen varen onder de bloedvlag van die Satan zonder te vroeten aan zijn graf. Laat zien. Pardon, laat u mij deze map nog een ogenblik vasthouden als u wilt. Of moet ik de portier waarschuwen? Juist. Kunt u zich een ogenblik beheersen? Dan gaan wij verder. Ik citeer zonder te vroeten aan zijn graf. Iedere slag van de schroef van het schuit zal een klap op zijn schurftige hersens wezen. Ieder commando dat ik geef zal ervoor dienen om hem naar de hel te jagen waar hij thuis hoort. Ik zie dat u hier niets tegen in te brengen hebt en dat doet mij genoegen. Dat spaart u en ons een hoop onverkwikkelijke moeilijkheden. Gerechtelijke romslomp en zo. Wie heeft u het allemaal overgebriefd? Tja, meneer Wandelaar, evenals een goed kapitein weet wat er aan boord van zijn schip gebeurt, zo weet de directie... Bloertebende. te te zei u? Misschien mag ik dat nog even noteren. Laat maar. Juist, het is zo ook wel voldoende. Dat ziet u gelukkig ook in. En, meneer Wandelaar, als mens tegenover mens, u mocht gerust van mij aannemen dat de directie u nog zeer schappelijk behandelt, door u zonder meer te ontslaan. Maar zegt de directie er helemaal niets dat ik een driemaster behouden heb binnengebracht, baggermolens heb geborgen en het schip heb gevaren toen de rest van de bemanning malaria had... Dat interesseert de directie inderdaad niets. U kunt toch moeilijk logenen dat het voor een bona fide rederij... Die er prijs opstelt dat de mentaliteit van de bemanning aan boord van haar schepen op een redelijk pijl staat in het belang van die bemanning. Ja, maar ik, ik... Laat u mij uitspreken, alstublieft. Ik zeg u, het is toch uitgesloten voor een rederij om iemand in een verantwoordelijke positie te handhaven. Die in het bijzijn van officieren van drie schepen een dronk uitbrengt van de volgende strekking. Ja, hier, ik citeer. Wie zuipt er mee op de marteldood van Luder Kwel... Daar gaat ie. Waar kan ik mijn achterstallige salaris krijgen? Daar, loket 3, bij de boekhouder. Wat wenst u? Ik ben stuurman Wandelaar. Ik kom mijn achterstallige salaris opnemen. Meneer Wandelaar, zegt u? Mm -hmm. Oh je, Steen, één ogenblik. Ja, hier heb ik het. Ik heb een onprettige boodschap voor u, meneer Wandelher. Een onprettige boodschap? Ja, u hebt nog de somme van 15,63 cent te goed aan Lolent Antierme. Ja, dat klopt. Tot mijn speet moet ik u mededelen dat dit bedrag onvoldoende is om de schuld aan de maatschappij te dekken die nog op uw naam te boek staat. Schuld? Wat bedoelt u? Kijk dus meneer Wandeler, hier heb ik een contract gedateerd de 17 oktober 1906, ondertekend door de heer Van Munster, directeur van Van Munsters transportonderneming ter enere en Wandelaar Jan Matroos binnen genoemde maatschappij ter andere zijde. Middels ondertekening van deze overeenkomst heeft Van Munsters, et cetera, et cetera, hierna te noemen de rederij zich verbonden om te behoeven van wandelaar, et cetera, et cetera, hierna te doen met de protégé. alle schoolgelden, onkosten, andere uitgaven van rekening te nemen. welke noodzakelijk zullen zijn om de protégé in staat te stellen het examen voor stuurman met een grote sleepver te behalen. Terwijl het protégé zich tegenover de rederij als officier bij de dekdienst te zullen veilen voor de tijd van 10 jaar. Deze dienst is volgens de bescheiden aangevangen op 23 juli 1908, weshalve de opgemelde overeenkomst expieert op de 23 juli 1918. Daar wil ik niks vanaf. Daar wil ik niks van. Uh, mogelijk, meneer. Maar hier is het contract met uw handtekening geregistreerd en gezegeld. Maar uh, laten we nog een blik verder gaan. Hier hebben we sub-D... Voor het geval de productie, voor de datum waarop deze overeenkomst zeggen, is het tot opstand of die niet zal verlaten of we in een andere wijze het ophouden bij de rederij als tech of aan actief werkzaam te zijn, uitgezonderd bij overleden, C sub C, verplicht deze zich de cc behoefte van de school enzovoort aan de rederij terug te betalen. In die gevolgen dat de totaalbedrag zal worden omgeslagen over de tijd jaar. zodat de bedrag dat de op het geval de rederij schuldig zal zijn, bepaald zal worden door aftrek van het bedrag afgedaan door het inwerking dienst zijn. Van het, van, het van het totaalbedrag van de, de opvang naar het beëindigen van de, op de, op de, op de studie studie in aanhang van deze overeenkomst zal worden vermeld, vermeerderd met een rente van 5% van het, van het totaalbedrag. Dat kan berekend over het aantal jaren waarop de dienst aanverneemt en waarop deze zal worden beëindigd. En dat komt tenslotte in die linie waar ik speciaal die aandacht op zou van de heer deze kloesuur wordt geacht in werking te treden... ook in het geval dat de proteger die de reizen worden ontslagen... wegens onbekwaamheid, onoppassendheid, opruide actie, dronkenschap, ontuchtige handelingen, et cetera, et cetera. Dan staat er nog iets in van de rechter en zo... maar me dunkt dat u hier aan voldoende hebt. Hm? Dus, dus wat ik ervan begrijp... door die schuld krijg ik geen salaris... Uh, na aftrek van het achterstallig salaris bent u de redelijkheid nog schuldig de dus somma van 233,85 ja, cent. Ik mag u wel wijzen dat sub-E e van het de de de de contract wel de, de, de, de, de, de terugbetaling niet gevorderd zal worden in geval van overleden. Echter wel is de, de politie van, van zelfmoord, vrijwillig en opzettelijk een einde aan zijn leven maakt. En zich daarmee wil zijn met voorbedachte raden aan zijn verplichtingen van opgemelde overeenkomst zal onttrekken. Ja. Dank u wel, meneer. Dag, meid. Had je mijn telefoon ontvangen gisteren? Oh ja, gelukkig wel. Anders was ik toch wel wat ongerust geweest, hoor. En? Ach, nog niks. Ik licht eruit bij kwel. viel niet meer te praten. Gisteren en vandaag ben ik de rederijen afgeweest. De herder in Marsluis, de nationale in Nijmuiden, maar alles zit vol... We Voorlopig geen kans. Nou, ze hebben me op een lijst gezet, maar er staan nog een stuk of zeven boven me. Allemaal stuurlieden die weg willen bij kwel. En dan heb ik geschreven aan Meulemans in Vlissingen en aan Kiers op de Schelling. Nou, dan heb je toch nog altijd twee kansen, nou, zo hè? is het. Een paar dagen zal ik wel een antwoord krijgen, denk ik zo. Hm. Dan ga ik eerst nou eens even een lekker kop koffie voor je maken, hè? Dat heb je wel verdiend, vind hm. ik. Jan, hm? Jan, hier een brief van Kiers... Ik oh, zullen we maar hopen dat het een gunstige antwoord is naar vermeulenmans. Doe, doe mag nou gauw open. Beste wandelaar. Je brief ontvangen waaruit blijkt dat je een plaats zoekt als stuurman. Ik ken je naam in verband met de Scottish maiden. Die geschiedenis heeft in sleperskringen nogal opzien gebaard. Nou. Nou wil het toeval dat ik op een van mijn boten wel een stuurman kan gebruiken. Ik zou zeggen, kom eens langzaam een praatje te maken. Groeten. Bartelkiers. Oh, ja. Wat heerlijk. Ach, gelukkig bij dat is een pak voor mijn hart. Oh, Ken jij die kiers? Uh, van horen zeggen, moet een puikenkerel zijn met hart voor zijn mensen. Hij vaart zelf nog als kaptein, omdat hij niet stil kan zitten. De Schelling moet de bracht van een eiland zijn. Uh, met allemaal puiken mensen, dat zie je maar in die kiers. Ik denk dat ik daar best zou willen wonen. Hij laat mij die brieven zien. Die man schrijft nog een forse hand voor zijn jaren, vind je niet? Nou, dat doet hij zeker. Krasse ouwe zo. Op zo'n leeftijd nog zelf aan de trossen. Daar kan tante Heim met duimenvinger naar likken. Die is zelfs die krolse terschellingen gronden te glad af. Oh, maar Jan, jongen, zijn die gronden niet ontzettend gevaarlijk? Nee, je mal, meid. Ik heb me van kind af aan liggen slingeren met de Fortuna. Ik ken zelfs mijn portemonnee. Portemonnee? Het hm. eerlijk gezegd wel tijd dat er weer wat inkomt. De bakker en de melkboek kijken zo zuur de laatste tijd. Ja, Maar het gaat nou weer veranderen, meid. Jonge, jongen, wat ben ik die kies dankbaar. Jan, kom je ontbijten? Oh, zit je daar? Daar dat je nog in de slaapkamer was. Wat is er? Lees maar. Van Kies? Ja. Jonge vriend, het spijt me erg... ...maar ik heb eens hier en daar mijn licht opgestoken... ...en wat ik te horen heb gekregen maakt me niet happig. Dat je een best zeeman bent, geloof ik graag van horen zeggen... ...maar dan moet ik de rest ook geloven die ik hoor zeggen... ...en die staat me niet aan. Een stuurman met schulden kan ik niet gebruiken... ...en nou ze je failliet gaan verklaren... ...heb ik er heel geen zin meer in. Want die zaken van meneer Kwel... ...daar steek ik mijn vinger niet in. Daar ben ik door schade en schande wijs genoeg voor geworden. Dus, het spijt me... ...maar ik heb al een ander. De groeten. Nou ze je failliet gaan verklaren... ...waar houdt die man het vandaan? Bij vonnis van de arrondissementrechtbank de Alkmaar... dato 21 augustus 1909 is in staat van faillissement verklaard... wandelaar Jan... van beroep stuurman bij de grote sleepvaart... wonende te Den Helder... sluisweg 18... met benoemen van ondergetekende tot curator. En dan een ledikant met prima springbak. Wie zit erin voor drie gulden? 3,25 daar! 3,25 voor dat prima ledikant! 3,75 daar! Niemand meer dan 3,75! Voor meneer daar... Waarom we hebben? En Venduren met twee bronzen vaten. Wie zit er een voor 1 gulden 50? 1 gulden 50 daar. 175, niemand meer. Niemand meer dan 9,0. En dan krijgen we een eigen tafel. Keurig onderhouden. Kijk eens wat een blink op het blad. Een druip van de was. Nou, wie zit er een voor 2 gulden? 2 gulden voor die prachtige tafel. Ja, Hé, hey, Bevers, dat is ook toevallig dat je je ziet. Hallo, Bout. Hoe is het ermee, Keel? Ga zitten. Drink je wat mee? Nou, graag. twee tweemaal hetzelfde. Zeg, waarom zit jij niet op de Jan Vergent? Je Die is toch wel uitgevaard? <laughs> ja, maar zonder mij, zoals je ziet. Ik wel even eraf gehaald. Ik ben ambulant. Af en toe een klusje. Hmm. Mij heeft je op de rivierdienst gezet. Tegen half een ja. Ja, meneer Kwel, is zijn Rietje wel te hanteren. We hadden bij elkaar een duur avondje geweest toen bij Timmer. Nou, zou dat de oorzaak geweest zijn, denk ik? Ja, natuurlijk. Brutale jongens kan dat niet gebruiken. Zie je maar aan ons. En als stuur je maar Wambela. Wat is er met Wambela? Nou, weet je dat er niet? Nee. Die, die is ontslagen. Maar omdat hij nog schuld had bij de rederij die je niet kon betalen, heeft meneer Kwel hem failliet laten verklaren. Wat zeg je? Tja, ja, en dan niet alleen. Hij heeft zijn huis uitgezet en zijn spullen publiekelijk laten verkopen. Wat een smerige rotshoofd. Stormvogel, de Hydra en de Jan van Gent zat alweer op het diepe water. Anders zou dat niet gebeurd zijn. Dan hadden die jongens wel voor gezorgd. Ontslagen. En wat nou? Tja, zit voorlopig uh, bij zijn schoonouders op een zolderkamertje. Perdonk. Er is hier nog broer toe als wij. Ik zal hem eens opzoeken. Nee, nee, nee, nee, doe dat maar niet. Een paar dagen geleden heb ik Schipper Bas nog gesproken. Die heeft nog wel eens contact met ze. Maar die zei dat het, dat het beter was om ze maar even te laten betijden. Ja, ja, ja. Misschien ook wel het beste. Maar als die schurk van een kwelm heeft ontslagen... zal het moeilijk voor hem worden om iets anders te vinden. Volgens Bas heeft hij al links en rechts naar alle rederijen geschreven... maar, maar, maar, maar zonder resultaat. En als er naar referenties gevraagd wordt... heeft kwel altijd het laatste woord. Is dat nou geen grof schandaal? Zelfs naar de maatschappij Nederland heeft hij heeft al geschreven voor een plaatsje als matroos. En die jongen heeft zo'n prachtige toekomst voor zich te hebben. Ja, ja, ja, zo zie je maar. De mens wikt, maar kwel beschikt. Nelly? Ja. Kan jij ook niet in slaap komen? Nee, niet erg. Luister, meid. Zo kan het ook niet langer. We zitten hier nog wel een week of zes bij je vader en moeder in huis. Ja. Ja, maar wat wil je dan? Ik. Uh... Ik kan een baantje krijgen op een vrachtvader. Als stuurman? Nee. Nee, je weet dat dat ook mogelijk is. Als bootsman. Als bootsman? Maar nee, je bent stuurman. Ja, maar dat moesten we voorlopig maar vergeten. Jouw, luister me, het, het, het, het, het, het is een vrachtvader. De jonge klassientje van ene kapitein Minema. Ze vaart kaas van Amsterdam via de Azoren, de Bermuda's naar Savannah in Amerika. Het betaalt 45 gulden in de maand. Wat denk je ervan? Ja, als jij vindt. Als jij voor jezelf vindt dat je het doen kunt. Ja, natuurlijk, meid. Het betekent toch weer een begin? Ik ga ook wel aan het werk voor mijn diploma, tweede stuur, mijn grote vaart. En als ik dat dan heb, dan. Denk, nou dan kan ik alle kanten uit en dan heb ik kwel niet meer nodig. Zal ik het doen? Jij ja, weet het zelf het beste, lieve jongen. Ja. Doe het maar. We zullen wel zien hoe het gaat. Lieve meid. Deze kaart schrijf ik je uit een klein café aan de Prins Hendrikade. Ik vind het leuk om u nog even een groet te sturen en je het beste te wensen. Pak het van Jan. Hallo, wandelaar, Dat is ook toevallig dat ik jou hier tref. Huh? Oh, hallo, vervoerd. Wat doe jij in Amsterdam? Och, uh, voor zaken. Kan ik er even bij komen zien? Dan ga je gang, maar veel tijd heb ik niet. Over een uur moet ik aan boord zijn. Wat zeg je? Heb je dan een baan? Mm -hmm, als op de jonge Kaas Kaasvaren op Amerika. Nou, dan heb je geboft. Heb je kwel niet meer nodig? Mandelaar, ik heb die hele geschiedenis van jou gevolgd. Die meneer kwel is de baarlijke duivel zelf. Die manoeuvre met jou heeft als afschrikwekkend voorbeeld... zijn geld dubbel en dwars opgebracht. Zijn geld is niet kwaad. Het mijne bedoel je toch zeker? Nee, natuurlijk niet. Luister nou eens, kameraad. Kwel is ook niet gek... Hij zal heus geen 500 schulden uitgeven om er 20 uh, binnen te halen. Wijs nou eens eerlijk. Ja, toegegeven, maar gebeurd is gebeurd. Laten we er maar verder niet over kletsen. Juist wel, juist wel. Jouw ogen moeten geopend worden, anders vlieg je er vandaag of morgen misschien weer in. Wat bedoel je? Kijk eens, kameraad. Jij hebt op die avond bij Timmer met je zatte kop lelijke dingen over kwel gezegd... en je denkt dat je alleen daarom door die viel tegen de grond geslagen bent. ja. Maar waarom heeft hij dan die jonge stuurman Bikkers wel in dienst gehouden? En van de gast en de hele rest erbij. Ja? Nou, heeft daar nou eens antwoord op? Ik, uh, ik weet het niet, daar moet je bij kwel wezen. Jij moest voor kwel dienen als vogelverschrikker. En daar heeft hij behoorlijk wat geld voor over gehad. Als vogelverschrikker? Ja, kijk nou eens hier, wandelaar. Kwel heeft al die anderen in de vaart gehouden. Al hebben ze minstens even hard op hem gekankerd als jij die avond... ...omdat het hem zo een zorg zal zijn hoe ze over hem denken... ...als ze maar varen en gehoorzaam zijn. En daar zit er nou de kneep. Die anderen, die vrijbuiters die hij overgenomen had van Van Munster... ...die moesten gehoorzaam worden gemaakt en bang. Die moesten gloeiend in de rats komen te zitten voor meneer Kwel... ...want rebellen kan hij niet gebruiken. Dat zie je aan mij, waar of niet? Ja, misschien wel. Ze mogen zoveel schelden en lasteren als ze willen... ...maar ze mogen niks doen, vat en om ze daar nou van te weerhouden... ...moesten ze voor hun ogen zien wat er met hen zou gebeuren... ...en met hun vrouw en kinderen, als ze wel iets deden. Ja. Ja, nou bedankt hoor, maar ik moet er nou echt van doen. Nee, wacht nou even, nog even, één seconde. Hm? Want het is verdomd belangrijk wat ik je te vertellen heb. Kwel moest een afschrikwekkend voorbeeld stellen... ...en waarom heeft hij jou daarvoor gebruikt en niet bikkers of van de gast of boer? Nee. Omdat hij die alleen maar kon ontslaan, zonder meer. Daar zou hij niks mee gewonnen hebben... Hij was alleen een paar goede mensen kwijtgeraakt en dat betekende puur verlies. Maar jij, jij had die zogenaamde schuld bij de rederij. Hoe weet jij dat? Ja, ja wij komen alles te weten. Op het kantoor van Kwel hebben we ook kameraden zitten die hun ziel vuil hebben voor de bevrijding van het proletariaat. Ja, ja. Begrijp je nou, wandelaar? Omdat jij die schuld aan de rederij had, kon hij jou prachtig gebruiken als middel om zijn terreur met een waarschuwende executie voorgoed te vestigen kan je wat duidelijker zijn. Kijk, zo'n faillietverklaring... met de hele rotzooi die erbij komt kijken... kost geld. Veel meer geld dan die uit dat prullenboeltje van jou kon zuigen. Hoe noem je dat? Ja, neem me niet kwalijk. Uh, zo bedoelde ik het natuurlijk niet. Maar omdat jij die onnozele schuld had... die hij zo uit zijn achterzak kan frommelen als dat nodig is... door die schuld kon hij jou ontslaan. Failliet laten verklaren... en je met veel tamtam -tam op straat laten smijten. Die hele publieke verkoperij heeft hem een paar honderd gulden... ...en een goede stuurman aan schade opgeleverd. Maar wat heeft het hem aan winst gebracht? Nou, dat nu al die anderen als de dood zijn... ...dat hun hetzelfde zal overkomen als we hun mond open doen tegen meneer wel. Omdat ze niet snappen dat jij met die schuld een uitzonderlijk buitenkansje was, vat je? Ja, uh, ik vat het. Ja, want slepers zijn eerlijk en royaal en goed voor hun werk. Maar ze zijn thuis stom om voor de duivel te dansen als het op idealen en inzicht aankomt. Maar bij jou ligt dat anders. Ja, ja. Ja, maar met idealen, inzicht, smeer je slecht boterhammen. En dan maar liever met 45 gulden per maand boots op de jonge casientje. Bedankt voor de goede bedoeling, gevoerd, maar ik moet er vandoor hoor. Tot ziens. Denk in ieder geval nog eens over mijn woorden na. Ja. Wij liggen op koers en er is al even tijd voor een praatje. Ik heb er wel gezien dat jij het vak verstaat. Dank u, kapitein. Het gaat hier natuurlijk wel wat anders toe als aan boord van een sleper, denk ik zo. Dat wel, kapitein. De jonge Klazientje mag dan niet meer zo jong zijn... maar het is een goed aardig schip dat haar best doet en geen kuren heeft. Je hebt er wel gezien dat het volk aan boord voor het merendeel uit uh, bevaren zeelui op leeftijd bestaat. Ja, de meesten lijken de vijfden wel gepasseerd. En ik moet dan ook eerlijk zeggen dat ik me als jong broekje nog wat onwennig voel tussen al die bizarre vijf. En de meesten varen dan ook al jaren met mij tot wederzijdse tevredenheid, mag ik wel zeggen. Nou, ik zou zeggen, boosman, geef je ook maar eens goede kost en dan zal het allemaal wel winnen. De kapitein is een stugge Groninger met evenveel hartelijkheid als een stekelvarken, maar eerlijk en ronduit. Hij vaart voor eigen rekening en wat de schuit opbrengt, pot hij gierig op. Voor wie weet ik niet, want hij bezit kind nog kraai. Door die gierigheid is het menu aan boord nogal kloosterachtig. De bemanning bestaat grotendeels uit oude mannetjes die in gedrag op elkaar lijken als druppels water. De eerste stuurman sukkelt met zijn maag en is meer in zijn hut dan aan dek. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel maagleiders er aan boord zijn, die allemaal niks hebben kunnen en nog minder eten dan de klanten van het pootje, die ook ruim vertegenwoordigd zijn. Zo, jongen. Maar kapitein Minnema heeft liever zure maagleiders dan opvreders met een lintworm. Al kunnen ze niet zo hard werken, ze zijn goedkoop in het gebruik en het schip vaart zichzelf. De kaptein interesseert zich bijzonder voor die wet op zeedagen, weet je wel? Ah ja, dat komt zo. In St. George was ik aan wal gegaan en toen zag ik hem op een terrasje zitten... met een glas geitenmelk en een broodje met kaas op tafel. Het sprake kaptein? Ah, kom er even bij zitten, boodspan. Dag de kaptein. Zou jij ook iets willen gebruiken? Nou, wel graag het een. Hala! Hmm. Die geitenmelk hier, die kan ik ja raden. die is uitstekend. Nou, als het u hetzelfde is, zou ik toch liever een borreltje willen hebben. Een borreltje? Ja. Op dit uur van de dag? Nou, ik zou maar liever iets voedzaams nemen, jonge vriend. In plaats van mijn goede geld te verslingen aan een drank die alleen maar duizelig maakt. Oh, nou u mij er ook maar geitenmelk. Goed Nog twee. Wel, boosman. Ik vind dat de reis tot dusver naar omstandigheden redelijk wel verloopt, is. zeker, kapitein. Alleen jammer van dat stootkussen dat in Sint-Michael overboord is gegaan. Ja, jammer voor baas Kuiter dan, die het losliet toen hij even naar zijn heup greep. Ja, zit meneer, dankjewel. Gezondheid, boosman. Gezondheid, kapitein. En Bootsman, vertel mij eens, hoe bevalt de reis? Heb jij niet van het weer genoten? Jazeker, kapitein. Maar uh, het is wel erg wennen voor iemand die van de sleepvaart komt. Zo, wennen? Zo, en waarom? Nou, eerlijk gezegd, uh, omdat er niks te beleven valt. Niks te zien en niks te horen. En als je achterom kijkt, strik je een ongeluk. Hoe dat zo? Omdat je aan boord van een sleeboot altijd achterom kijkt. Want daar zwemt de sleep. En hier zie je alleen de kielzog en Nou ja, schipper. Omdat iemand die in een sleeppaard groot is geworden zich aan boord van een vrachtschip voelt als een zeeman aan boord. Zo, zo oh ja. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Maar waarom ben jij dan niet bij die sleepvaart gebleven? Ja. ja wat zou ik u zeggen? Uh, beter geld. Uh regelder leven, kortere reizen... ...ja, ja... ...zo, ja... Een luister jonge vriend... ...jij hoeft het mij niet te vertellen... ...als jij niet wilt... ...maar ik heb zo het gevoel... ...dat jij niet de volle waarheid spreekt, hè? Misschien kan ik beter eerlijk tegen u zijn, schipper... ...ik ben uit de sleepvaart ontslagen... Huh? ...ontslagen wegens wangedrag... ...zo, zo... ...toe maar... ...ik heb twee maanden links en rechts gezocht... ...voor u mij deze baan gaf... Maar oh, jij bent toch wel getrouwd, is het niet? Ja. ik heb een vrouw en een kind. En dan wil ik als bootman mijn zeedagen vol krijgen om dan een examen te doen voor stuurman bij de koopvaardij. Ja, ja, ja, ja, maar, ja, maar dat begrijp ik nou niet, want... waarom heb jij dat examen al niet lang gedaan? Je hebt toch zeedagen genoeg? Zelfs voor eerste stuurman? Nou, dat komt omdat er een wet bestaat... die bepaalt dat zeedagen gemaakt hebben en zeesleper niet geldig zijn. Maar jongen, dat is toch fout... Dat is helemaal fout. Juist, kaptein. En om dat dorst te zeggen, ben ik wel aan uitgegooid. Zo. Zo, zo, zo. Nou, hier moet ik toch een beetje meer van weten, boosman. Ja, van die wet bedoel ik. Nou, laat me maar eens even afrekenen en dan gaan we opstappen. Alla! Nee, nee, nee, laat jij nou maar zitten, jonge vriend. Deze keer betaal ik wel. De volgende dagen heeft hij me nog zo vaak doorgezaagd over die wet... ...dat het me eerlijk gezegd een beetje begon te vervelen. Nou meid, dat is het dan weer. Er gebeurt weinig, dus valt er ook weinig te melden. Nog een paar weekjes en ik ben weer bij je. Goed vader en moeder van me, pak het, Jan. Tjuh, die kaptein lijkt me toch wel een geschikte baas... Ik afgezien van die geitenmelk dan. Je zal zien, Kent, dat het hem op de duur veel beter zal bevallen dan op zo'n smerige sleepboot. En dan regelmatig werk, regelmatig thuis. Dat zal ik toch ook wel fijn vinden? Ja, misschien wel. Oma Klaas, kom eens even hier met je kwast. Die plek even bij, Schilder. Nou, baas Kuitert, drop je pijpje maar eens even uit, man. En help oude knelers met roesbikken, maar begin achteraan, want de eerste ligt op zijn middagvoertje met maagpijn. Bootsman! Kapitein! Kom even in mijn hut, wil je? Goedendag, kapitein! Wat is er van uw dienst, kapitein? Uh, Bootsman, ik heb het opgeschreven. Wil je eens even luisteren en zeggen of het zo correct is. Aan de voorzitter der Christelijke Historische Fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. wel edelgeboren heer. Ondergetekende, lid van opgemelde partij, die altijd als een rots gebouwd heeft op de onveilbaarheid van het gezag verzoekt u met verschuldigde eerbied... uw gewaardeerde aandacht te willen schenken... aan de wet betreffende de zeedaar. Aangezien deze wet... waaronder getekende proef onbevindelijk... zal kunnen bewijzen aan de hand van de prestaties... van zijn bootsman J. Wandelaar... een uiterst onrechtvaardige passage bevat. Het weldoende... enzovoort enzovoort. Nou, wat zeg je ervan? kapitein? Ik... Ik vind het geweldig van u. Ja, goed. Zodra wij thuis zijn, dan zal ik deze brief maar versturen. Nou, en aangezien hij gezegd heeft... dat ik die brief zou versturen zodra we thuis waren... zal ik dat wel gedaan hebben? Ik vind het toch wel te prijzen in die kapitein... dat hij dat voor je doen wil. Ja, het lijkt me dat je daar een uitstekende baas aan hebt, Jan. Wil je nog een aan de brood, Jan? Nee, meid, dankjewel. Ik ben toch maar blij dat alles nog zo goed afgekomen is na die beroerde maanden. Uh -huh. Over een tijdje zeg ik het ogenblik zegenen dat je van die smerige sleepvaart loskwam. Ja, geloof dat maar. Toch, praat me niet meer over sleepvaart. Die smerige slavenhalerij. Dat beulswerk. Van mijn leven niet meer. Maar je hebt het nou toch veel beter. Veel rustiger ook. Allicht, allicht. Tja. Ik wist niet wat me overkwam op de jonge klasintje. Wachten van vier uur op en acht uur af. Het is net een sanatorium. Prinsen bestaan. Wat ik je zeg. Zo zie je maar hoe de heren ons soms langs een omweggetje nog eens zegenen kan. En wat het verdienen betreft, als jij eenmaal officier bent, zal het ook wel beter worden. Heerlijk, heerlijk, zo weer naast elkaar te mogen liggen. Oh ja, meid. Net wat vader zei, hè? Geluk dat alles zo gelopen is. Nou nog. Want kapitein op een vrachtvader is toch heel wat anders dan opperman op een sleepboot, hè? Hm, geloof dat maar. En dat je meer gaat verdienen is ook heel belangrijk. Tuurlijk. Want Jan... We krijgen een kind. Wat zeg je? Ja, over een half jaar ongeveer. Dus... Dus toen ik wegging, wist je het al? Ja, maar je zat toen zo in de put, weet je. Oh, mijn lieve, mijn lieve schat. Ben je er blij mee? Met het kind, bedoel ik? Maar natuurlijk, mijn. Natuurlijk ben ik er blij mee. Dus, uh, er is reden te meer om het beste te doen voor het examen. Als de volgende reis achter de rug is, heb ik mijn zeelagen vol. Nou, ik heb zo'n idee dat minimaal me dan wel zal monster als tweede stuurman. De tweede die hij heeft is een maagleier. Zou je dat echt willen? Ja, waarom niet? Nou, oh, ik vraag het zomaar. Oh, ik ben er wel blij om. Nou, dan... Dan is toch alles goed, hè, meid? Komt toch nou nooit eens dus een eind aan die verschrikkelijke storm? De wit zit in de verkeerde hoek, die verdwijnt voorlopig niet. De sleepboot in de haven liggen met stoom op. Om best is een strander. Kom maar met dit weer. Oh, ik hoop het niet voor die mensen. Zo'n avonds is het nog veel angstiger dan overdag. <laughs> wil, wil jij nog thee, Jan? Graag. Vader, jij ook? Ja, alsjeblieft, moeder. Laat maar, moeder. Ik schenk wel in. Goed kind. Zin om naar het TSF op de dijk te gaan kijken, Jan? Nee, ik moet nog wat aan mijn examenwerk doen. heb ik je gezegd? Gaat er alleen. De Aurora. Met Schipper Bas. Heb wat een rust voor ons allemaal dat jij nou niet meer mee hoeft, jongen. Laten we maar hopen dat het goed afloopt voor die mensen op zee. Alsjeblieft. Dank je. Dank je. Dank je, Dank je kind. Dat betekent dat er zwaar karwei op de banken ligt te botsen. Ik weet niet wat jij doet, Jan, maar ik ga even kijken. Ik moet weten wat er aan de hand is. Jef, ja, wacht nou, doe dan je oliejas aan. Ja, wat dacht je? Dat die man er nou zulk weer uitgaat, terwijl het niet eens nodig is. Ik hoop maar dat hij niet zo lang weg blijft. Blijf jij nog lang zitten leren, Jan? Huh? Uh, nee, maar, ik ga even de krant inkijken tot vader thuiskomt. Er zat een logger vast. De Aurora en de Achilles hebben hem vlot gebracht. Maar daarna is de Achilles aan de grond gelopen met een touw in de schroef. Twee man verdronken. Lieve God nog aan toe. Weet u wie? Een matroos. Ik heb zijn naam niet onthouden. Een vreemdeling uit het zuiden. En de stuurman. Ene bikkers. Wat? Ken je hem? Ja. ja. De stuurman op de stormvogel. Bikkers? Dat is die jongen toch, die toen die ook op die avond bij Timmer. Ja. En hem hebben ze nog wel in dienst gehouden. Heeft hij precies hetzelfde gedaan als jij? Zo ziet de mens dan toch maar keer op keer... wat een diepe rechtvaardigheid er in het al bestuur besloten ligt. Kom vader, we gaan naar bed, het is al over twaalf. Ja. O, oh, kinderen wat een geluk dat wij hier vanavond zo rustig hebben kunnen zitten. Stel je eens voor jongen dat jij... ik moet er niet aan denken... Dat zijn zeere wegen toch wonderbaarlijk. Wel rustig, Welterusten. Ja, Wel rustig. Wat is er Jan? Waar denk je aan? Dat stuurt bikers En dat wat kapitein Surbië zei. God houdt zijn mannetjes aan hun woord. was de vijfde aflevering van Hollands Glorie... een twaalfdelige hoorspelserie... naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Nellie zijn vrouw door Marijke Merkens. Vader Dijkmans was Bert van der Linden... en moeder Dijkmans Eva Janssen. Kapitein Schemonoff Edmond Klassen. Boud Jan Juraj. Vervoert Rudy Valkenhagen. Meneer van Hemel... Frans Zomers. De spion, Floor Koen. Kapitein Zuurbier, Frans Koksvoeren. Kapitein van der Gast, Huip Oerizant. Meester Bevers was Frans Koppers. Machinist Boer, Hans Hoekman. Spielman Bikkers, Hans Foeks. De boekhouder, Chris Baai. Een afslager, Wim Pontia. En kapitein Minnema, Henk Molenberg. Adviezen, kapitein Geversteeg. Technische verzorging Fred de Beer en Leon Dubois. Productie Herold Muller. Bewerking en regie Dick van Putten.